Nou is wat, Robert het meisje toch die boeken gegeven? Dat kun jij niet gezegd hij voor ons alkeen. Het is altijd hetzelfde met die meid, dat is kind. Zelfzuchtig, egoïstisch. Dus zelfzuchtig en egoïstisch. Je kan die school toch staan, die moet op die stoel blijven staan. En ik wil het zitten. Oh, alsjeblieft, hou op met dat kibbelen. Maar nog één stuur jullie achter elkaar naar boven. Ja, maar dat dat, kind, dat is, stom, dat is. Oh, wat met is dat? Slap, waar, jullie hebben de baby ook al wakker gemaakt. Ik doe niets, maar hij is begonnen. Nou, een woord en jullie krijgen geen keek. Ja, jullie zijn helemaal niet begonnen, maar, maar jij hebt mij nog niet in de Als die uur je dan niet afgelopen is, dan krijg je iemand direct een pak voor de broek. Allemaal voor bellen en een extra. Hop, met op Roddy. Ga naar de kamer, op. ik kan nou, hangen op de schuld. Oh, dat pit direct, schiet mijn hand uit en dan zullen er een paar broekjes krijgen. Dat noemen ze een gezin. Ruzie en nog eens ruzie. Dat is een ons gezin, hè? Een jongen, meisje, een baby. En een vrouw. Als je sommige mannen hoort, dan zou je gaan denken... dat ze op het gebied van gezinsopvoeding haar gezagsdragers zijn. Ik weet niet, dames, of u er wel eens over hebt gepiekerd. Maar ik vraag me wel eens af... wat een man eigenlijk bijdraagt tot op de opvoeding van een gezin. Wie betaalt de rekening? En wie trekt hem met de kinderen op? De vrouw laten we daar eens even aan denken, voordat we verder gaan. Ja, dat is heel erg belangrijk. Het is de vrouw en de vrouw alleen die ze het eten geeft... en voor ze zorgt in hun zuigelingenperiode. Wie leert ze de eerste wankele pasjes? En als ze ziek zijn, is het de vrouw die voor ze zorgt. Ja, nou, dat is wel... Jazeker. Oh. En als meneer ziek is, dan heeft ze ook nog de zorg voor hem. Moet je dat nou zomaar... Het doen? is de vrouw die zorgt dat ze op tijd naar school gaan... zorgt dat ze dan behoorlijk aangekleed zijn... en niks vergeten hebben. Over school gesproken. Wie betaalt het schoolgeld, schat? Werkelijk... Ik begin me langzamerhand af te vragen waarom er eigenlijk mannen in een gezin nodig zijn. Zo, zo, doe je dat. Zeker. Mm -hmm. Dus jij dacht dat het beter zou zijn als we een, um, hoe heet het ook weer, uh, een door vrouwen geleide gemeenschap zouden hebben. Het is dus waar de vrouw het hoofd is van het gezin. Die is hier al, geloof ik. Ja, ja. Ik begrijp dat ik de luisteraars dien in te lichten over hetgeen in ons gezin gebeurt. Hè? En waar jij zo handig in bent. Zeer juist opgemerkt waar ik dan zo handig in ben. Kijk, we... Uh... Begonnen zoals de meeste echtparen. Ons jubels leven zonder kinderen. Hm? Ach, ja. Ach ja, nooit zal ik die tijd vergeten. Het leven verliep rustig en binnen de perken der ouderlijkheid. Alles had zo zijn eigen plaats en er was plaats voor alles. De trouw waren nog gloednieuw. De antieke lam van Tante Meissé, de radio van oom Pieter... het eetkamerameuwelment van Jeans familie... en de klok van mijn zager. Oh, de tafel ziet er prachtig uit, Jean. Ja, liefste. Ja. Dat vind je niet Oh, ja. En die, die bloemen. Oh, wat prachtig. Prachtig, ja. Ze komen mooi uit, hè. Zo tegen dat wit en dat zilver. Ja. Zeg, lieve. Ja. Zet de radio eens zachtjes aan. De radio, ja. En ja, dan hebben we een mooi muziekje op de achtergrond. Uitstekend, foutje. Jay. Mm Hoe -hmm. laat wij eens ook weer dat ze zouden komen? Ik ben tegen half acht. Oh, uh, en hoe laat is het nu? Een stuk wachten voor zeven. Dan kunnen ze elk ochtend weer leer zijn. Ja, dat wel wat. Er. En hoe, uh, hoe heb jij het vandaag gehad, liefste van mij? Hm? Ik heb vreselijk druk gehad. Eerst heb gewinkeld opgewinkeld vanmorgen, mantel gekocht, hm? toen naar de kapper. En toen. O ja, schat, dat zou ik bijna vergeten. Ik heb met TAPS geluncht. Zo, met TAPS. Leuk. Nou, en, dan, en toen kwam ik daar naar Meetstedden. En toen hebben we tot een uur of vier in het park gewandeld. Wat leuk voor jullie. He? Oh lieve, ja. dat was een prachtige dag. En daarna ben ik naar huis gegaan om thee te drinken. En, en oh, toen heb ik de tafel gedekt en de bloemen verzorgd. <laughs> het lijkt wel een spoorboekje. <laughs> ja. <laughs> ja, dat was wel wat veel, maar ik heb het toch voor elkaar getreden. Hé, hey, wie mag het toch wel zijn? Ik zal even luisteren. <kluisteren> Met papa wel, kind Sam. Ben jij dan geen? Oh, Andrew. Ja, je ja, mag het even nog een keer in de heide kopen. Stil nou. Ik laat die kinderen nu even stil zijn. Ik probeer een telefoongesprek te voeren. Hallo. Hallo, ben je er nog? Nog steeds. Zeg, luister eens. We, we zullen een beetje later komen voor het eentje. Ja, Kate levert op het ogenblik een gevecht met de kinderen in de brotkamer. Ik ben bang dat ze zo verliezen. Ik zal het een ander te beletten de keuken in de, de brand te steken. Ah, oh, heb je problemen? Hè? Oh, papa, niet twijfel. Gewoon een grap van zaken hier. We zijn er maar afgeven bij jullie. Anders moeten we het allemaal over de kruis brengen. Goed, Andrew. Tot straks. Wat zeg je? Die niet Ik, Ik zei tot straks. Oh, ja, tot straks. Dat was Andrew. Ze zijn een beetje opgehouden. Ach nee, opgehouden? Wat is er aan de hand? Oh, iets met de kinderen. Oh, die kinderen. Hoeveel, hoeveel hebben ze er nou? Vijf. Vijf. Ze zijn niet te reageren, als je mij vraagt. De laatste keer dat ik bij hen was, zat er één bovenop het kastje van de bandkamer. <grijg> en nummer twee zat in de kolenkelder. Ja, en, en nog één in de kledingkast. Tot binnenin, zeg. Dat vraag ik je. Ja, dat is net wat ik je zeg, liefje. Ze zijn niet te regeren. Prachtig staaltje van slechte leiding, moet ik zeggen, ja. Ze laten zich door die kinderen op hun kop zitten. Ik snap niet dat er ouders zijn die hun kinderen zo uit de band kunnen laten springen. En zo ontstaat nou jeugdcriminaliteit. Hm? Geen orde, geen regel, niets. Nee, nee. Nee, ze kunnen zeggen wat ze willen, maar er gaat toch maar niks boven die goede oude wetse manier van kinderen opvoeden. Oh, ja, ze moeten horen hoe Keten tegen ze keer ging. Oh, dat is toch krankzinnig, Jean. Ja. Het enige wat die vrouw doet is zichzelf tot het intelligentiepeil van de kinderen verlagen. Ja. Nee, nee, nee, nee, nee. Als wij zelf ooit eens kindertjes zullen krijgen, hm, Jean, dan uh, zullen ze zich aan onze normen hebben aan te passen. Ja. En ze zullen heel goed weten wat die normen zijn. Als ze willen spelen, dan doen ze dat niet hier, maar in hun eigen kamertje. Juist. En geen gesnoep meer naar het eten. Juist. En als ze zich misdragen, dan zal de straf ze tot betere gedachten brengen. Serieus, juist, vrouw. En, en, voor acht uur naar bed. Hm, ze mogen wel samen gezien worden, maar niet samen gehoord. Ja. En ze zullen moeten begrijpen dat hun ouders hun eigen leven hebben. En ze zullen zo gewoon mogelijk kleine dingetjes in de huishouden moeten opknappen. He, tafeldek, krant halen en... Is die vis verrukkelijk. Ik ben blij dat er Ja, neem, neem ons niet kwalijk dat we zo laat waren, maar... maar je, je begrijpt, de, de kinderen, hè? De, de, ja, ja, ja, ja, ja, die... Uh, zullen jullie wel een heleboel werk bezorgen. niet? Oh, alles stort. Ma ma mag ik even die kant op? Ja, heerlijk. Heerlijk, met heel veel respect. Ja, ja, ja, zeker. Ja, die is hier. Ja, ja. Ogenblikje. Ach, Keith, het is voor jou. Ja, zeker de juffrouw. Wat is de naam overheerd? De Gordon. Ja, die baby stilt erop. Oh ja, Ja, wat zullen we nu weer zijn? Ja. ja, dat, ja dat, altijd wat met ja, die kinderen. Ja, hallo. Ja, ja, dat is. Wat heeft hij gedaan? Nee, toch niet weer. Toch is deze week nu al de derde keer dat hij de stoppen laat doorslaan. Oh, dat doet hij jongen oh. altijd, dat doet o, Ja, dat ja, op. O, de de leger, Er liggen kaarsen in de keukentafel. Ja, ja, ook zeker, Ringen. We zijn er altijd op voorbereid. Ja, ah. dat doe ik. <laughs> en zo, wat heeft ze gedaan? De muren van de badkamer in. De... Oeh la la, oeh la, oeh oe Wanneer? Met de hoestdrank van de baby. Oh, gelukkig maar. Nou ja. Nee, nee, nee, nee. laat me zitten. Dat, dat was ik wel voilà. Nou, nog één. Oh, oh, dat is niks bijzonders. Nee, nee, nee, Joy plukt altijd dat hey, de veer uit de kussen. Eén is voor een kind. Zijn we gaan ah, en, oh, oh, oh, oh, ja, ja, dat dacht ik wel. Nee, nee, zonder Jim zijn kikkers in zijn bed zou ik leven niet De <laughs> diervriend, hè? Ja, ik altijd. Ja, ja, goed Nou, je weet het, hè? Kaars en zekering in de latende kut. Ja, tot straks. Ja, nou, sorry hoor. Oh ja, dat hadden we ja, de, de kinderen niet ja. waar. Oh, wat oh, oh, is die vis verrokkelijk. Nou, ja, dat vind ik ook. He. Gepocheerd heet dat, geloof ik. Ja, ja, ik heb nu al zo vaak geprobeerd om zo'n saus te maken. Maar het lukt me maar niet. Nou, nee, maar nou dat snap ik nou, nou niet. Het is zo, is eenvoudig, zo eenvoudig, kind. Ik heb nog nooit zo'n saus gemaakt. Zo ging het voordat wij een eigen gezin hadden. Het leven was een vreedzame aangelegenheid. Boekje lezen bij de haard. Tikken van een klokje. Elf, de bed. Eenmaal in de week naar de schouwburg. Oh ja, ik droeg zelfs een huisjasje. Met tressen. Nou, dan moet je me niet verkeerd begrijpen, dames en heren. Het leven verandert niet van de ene op de andere dag van een... romantische droom... in de nachtmerrie van een gezin. Ik bedoel, dat gaat niet zomaar ineens. Toen het eerste kind er was, toen... toen ging het zo... Dat? Oh, slaapt hij? Bijna. Fijn. Jammer, hè, van die lamp van tante Missy. Ja, het is, uh, is beroerd, hè, dat wel, ja. Nou ja, je kan van een driejarig kind toch niet zeggen dat hij dan uh, al volmaakt is. waar? Nee, nee, dat, uh, dat kun je niet uh, verlangen. Daarom, dus. Er uh, <coughs> er is nog iets anders. Mm, wat is er dan? Jouw... Jou... Een schrijfmachine. En, uh, nee, nou, mijn schrijfmachine, wat is er dan mee? Uh, je weet toch wel, die, die kleine hefboompjes aan de weerskanten van de rook? Ja. Yeah. Nou, één van die... Wat één van die... Heeft hij eraf gebroken? Vrij. Vrij. De lamp van Messi. Mijn schrijfmachine. vergeet ook niet dat hij een hele baan van de slaapkamerbank eraf getrokken heeft. ja. Yeah. Herinner jij je nog, Jean, wat mij. Nee, ja, alsjeblieft, schat, stil nou maar. Zeg nou maar niets. Je weet toch wat we ons voorgenomen hadden, niet? Ja, dat weet ik drommels goed, ja. Echt, we doen niet alles verkeerd. Nou oh. oh, ja. Hij wordt groot, hè? Mm. En hij leert huis hij wel hoe hij zich goed aanpassen. Ach ja, geen enkel kind is volmaakt, moet je maar rekenen. Um, en zo'n hefboompje van een schrijfmachine. Dat vind ik wel een billijke prijs om zo'n kind te leren van andermans eigendom af te blijven. Zwaar? Nee? Gelijk, in, ja. En dan daarbij, dan daarbij. Wij zijn met ons tweeën. Niet, en wij zijn groter. Heus liefste, we gaan vooruit. En de slaan. Slaan ze de boze. Dat is alleen maar barbaars. Dat is het zeker. Ouders die hun kinderen slaan, zijn dan mee een hun laatste redmiddel toe. Ze zijn gewoon te beroerd om geduld te hebben met hun opvoeding. Zeg, uh, Jean, weet jij hoe Kate en Andrew hun kinderen opvoeden? spottelijk gewoon. <laughs> Hij stelt nooit vragen. Nee, hij grijpt de dichtbijzittende kind en rost het af. Ja, ja. Nou, daar zullen ze nog wel eens spijt van krijgen. Ja, ja, klopt toch maar. Waarschijnlijk worden het allemaal misdadigers in de toekomst. Die kinderen groeien ook met een complex. En blauwe billen. Kijk, mami. Hey. Wat is... Oh, wat heb je nou gedaan? Wat zit er op je gezicht, Roddy? Uitkeken. Oh, nee, zwarte schoensmeer. Hij heeft in de keuken zitten rommelen. Je gezicht zit vol. Nou, dat is dan de laatste strohalen. Dus een maar... bed zit natuurlijk ook vol. Roddy, kun je kunt... Schiet op, Roddy. Achter elkaar naar de badkamer. Kom. Nee, niets van, Roddy. Hou je beduid, schat. Ja, hou je beduid. Ik kan me niet geven of ook wij een toekomstige misdadiger... Rustig, onder ons te... rustig. Ja, Bemoei Bemoeien er niet mee? Nee. Okay. Kom op, jij, ja, jongeman. Begrijp me goed, lieve luisteraar. Met één kind gaat het leven in het gezin min of meer zijn gewone gang. U vindt alleen maar één paar handjes op het behang. U breekt alleen maar uw nek over één treintje in de hal. Er zijn alleen maar twee kleine voetjes die tegen de schutting van de tuin trappen. En complex of geen complex, u kunt nog steeds de zaak in handen houden en meester blijven van de situatie. Maar, maar met het tweede kind, hè? dan nemen de problemen ernstige vorm aan, ja. Laat nou niemand u proberen wijs te maken... dat twee kinderen even gemakkelijk te hanteren zijn als één. Dat is een verschil van de dag bij de nacht. En wel door een eenvoudige reden. Kijk, als de tweede net kan lopen... dan heb je bij nummer één de handen vol. Ja, dat is het één voortdurende bokspartij. Een niet aflatend concert van harde, zenuwslopende geluiden. Een uitwisseling van luid opgeuit vredesvoorstellen... en een geknakte reputatie bij uw aangrenzende buren. Maar... Nog steeds bezitten u en uw vrouw de radio van oom Pieter... het eetkamerameublement van de familie van uw vrouw... de klok van uw zwager... en uw juiste gevoel voor het evenwicht. Tenminste... En Vertel me nou nog eens even... hoeveel mensen heb jij opgebeld? Drie. Hoeveel? Vier. Zeven. Roddy, hoeveel mensen met de naam Smiley heb jij opgebeld... en hou jij je mond, Sheila? Drie geloof ik. En wat heb je toen gezegd? Hij zei, spreek ik met Smelly? Hou jij je door buiten, Sheila? Wat zei je, Roddy? Je, Sheila heeft ook gezegd. Het gaat er niet om wat Sheila heeft gezegd, maar wat jij hebt gezegd. Ik zei, ben je Smelly? Zo, en toen? Nou, en, en als ze dan ja zei, zei ik... Hou op met giechelen, Roddy. Ik vind het helemaal niet om te lachen. Vooruit, zeg op. Wat zei je dan? Zei ik, wat zei je aan, doen? Hou op jullie. Hou er onmiddellijk mee op. Neem me niet kwalijk. En van wie kwam dat fraaie plannetje? Zij. Hij. Hm. Zeg helemaal niet waar. Jij had gezegd... Uh, ...laat uh, alle mensen uit het telefoonboek die Smelly heet opbellen. Ah, en... ah dat ligt jij. Jij hebt het gezegd. Geen woord meer. Luister nou eens goed naar Maar allebei. Snap je nou zelf niet hoe schandelijk je je hebt gedragen... Jullie samen? Ja, man. Ja, man. Je hebt je gedragen als... als... als schoffies. Mensen opbellen die volkomen vreemd zijn. Dat is fraai hoor, dat moet ik zeggen. Ja, man. Ja, man. Weet je wel dat de politie jullie daarvoor wel eens zwaar kan straffen? Mo Moeten we dan de gevangenis in, man? Huh? D ja, dat zou ik niet kunnen zeggen, maar straf krijg je zeker. Mo moet moet ik dan naar de rechtbank, man? Ik, ik schaam me over jullie. Proud schiet op. Maak dat je naar bed komt. Ja, moeten we dan niet eten? Vanavond is er geen eten bij. Ga onmiddellijk naar bed. Ja, mam. Ja, mag ik. Dan? Je mag niks. Je gaat in je bed. het opschieten. Allee, alleen. Kom, vlug. Nu breken er voor u, dames en heren, zware tijden aan. Gewoonlijk is het zo tegen het eind van januari en zijn uw kinderen in de leeftijd van zes en tien jaar. Dat u zich begint af te vragen wat ter wereld er toch gaande is. De school is begonnen, het weer is doorverslecht. de politieke situatie is kritiek, kortom, de moeilijkheden schijnen zich op te stapelen. En langzaamaan komt u tot de conclusie dat ook u bezig bent een stelletje jeugdige delinquenten groot te brengen. Ready. Ready. Ronny! Wat voel je nou dat uit was kijken? Ik spreek een hondenhok voor Kim te bouwen papa. Een wat? Uh, uh, hondenhok. Voor Kim, dan kan hij in de achtertuin blijven wonen. Dus waar je? Zo, zo, zo, een hondenhok. Kijk, kijk. Maar uh, waarom moet het in je eigen kamertje gebeuren? Kun je dat niet beter in de keuken doen? Hm? Hm? En je maakt veel te veel lawaai, jochie. Uh, mama en ik kunnen elkaar beneden niet eens verstaan. Nou, goed, papi, Zal ik het in de keuken doen? Ja, dat is best. Zeg, laat eens uh, zien wat voor soort hok het worden moet. Hm? Ja. Oh. oh, nou, ik... Uh... Ik denk dat Kim brandt van verlangen om in dat kleine hokje binnen te gaan, denk je niet? Het is toch een mooi hok, hè, pap? Jawel, jawel. Het is een beetje... Um, moet ik zeggen. N nou ja, ik vind het niet slecht gedaan, hoor, die. Alleen de spijkers zitten er hier en daar een beetje raar ingeslagen, maar... Ja, ik vind het hmm. helemaal niet gek, hoor. Nou, misschien wil ik later timmen, want, toch? Ja, wie weet. Wie weet zo, hè. Maar uh, denk erom niet in je eigen kamertje, hoor. Nee, pap. Nee, pap. Hé, wacht eens even. Laten we dat hok nog eens zien kom je aan dat hout? Uh, nou. Waar heb uh, jij dat hout vandaan gehad? Laat eens kijken. Even uit de garage op ik, pap. Ach, snack meid. Precies wat ik dacht, hè. Mijn gereedschapskist. En daar heb ik het gereedschap gelaten. Mm -hmm. Nou, nou, kom. Zeg het maar, lieve jongen. We hebben de gereedschap in de kofferhanden gelegd, pap. En liggen ze veilig? Nee, toch. Oh, oh, jullie krijgen een ontstellend bakslagen. Ga onmiddellijk naar beneden. Zaken alle opzichten kunnen regelen. Dat is ik. O, je? Ja. Ja, ja. Oh. oh! Oh. Wat is dat? Oh, ik heb zo het idee dat het een van de onze is. Oh, nee. Nee, dat niet. Ja, vertel mij nou niks. Ja, dan, dan zal het wel. Het de... is deze maand al de tweede keer dat de plantenkast van meneer Kerl dat moet ontgelden. Laten we allemaal hopen dat het iemand anders is. Oh. Hier, dacht ik het niet. Pap, oh. ik... Ik oh. geloof dat meneer Kern hier is al op Het kwam dat de bal uit onze handen glipte. Waar een aan nou het glipte van? Daar heb je het al. Je bent het bestuigd. U spreekt met Wilkinson? Ja. <laughs> meneer Kern. Ja, we hadden het net over u. <laughs> ja. ja. Ja. Oh, juist. Ja. En de kas. Ja, ik dacht al... Ik bedoel, wij dachten al, hè? Wij hoorden iets, hè? Ja. Inderdaad, <hijderen> net een botsing, zo u zegt, ja. <hijderen> zo klonk het. Robbie, ik heb je al een uur geleden gezegd dat ik je moet gaan wassen. Mag ik je nagelak gebruiken om het gezicht van mijn pop te lakken, man? Hou op met die hond te plagen! Ik zit er voor voor? op je jasje, Robbie. Het gebroken staat nog pussing aan. Die heeft van nou weer aan schrijfmachine <tie> gezeten. Sheila is haar geknipt met de schaar. Oh, mam, Sheila heeft de inkpot over het kleed omgekeerd. Ik heb een ook gebakken, mam. Ik heb een waspoeier gedaan. Heb jij de vuilnisbak dus op het tuinpad van mevrouw Kerland gelegd, Bobby? U hebt volkomen gelijk, mevrouw Wilkinson. Als die dingen u uit de hand lopen, dan ben je nergens meer. Kinderen moeten onder de duim worden gehouden. En van jongs af aan. Dat is heel belangrijk. Anders hebben ze later, als ze ouder zijn, lak aan de maatschappij... Daarom heb je zoveel misdadigers. Kinderen, moet je alleen maar zien en niet horen. Zo werden wij grootgebracht. En het heeft ons geen kwaad gedaan. Ik voel nog de tik op onze vingers... als wij het ook maar waagden te hoesten wanneer oma piano speelde. Luister toch niet naar al dat gezwert, meneer Wilkinson. Dat die kinderen toch groot worden op hun manier. Kinderen moet je de vrije hand laten. Maar die vrijheid moet in de juiste banen geleid worden. Neem nou mijn geval. Toen ik zes jaar oud was. Lieve zorgzame moeder PK in Glasgow. Uw brief vond ik heel belangrijk. Dit is, moet u weten, de eerste keer dat ik van een zesjarig kind hoor... dat op staat met het hoofd naar beneden naar de tv te kijken. Als u het mij vraagt, kunt u er weinig aan doen. Weet u wat u wel kunt proberen? Het tv-toestel bij de kinderuitzending op zijn kop zetten. Schrijft u maar gerust terug. En in ons volgend nummer kan ik er wellicht op terugkomen. Nee toch, nee toch. Jonge, jonge, wat hij me zegt. Zo is het mogelijk. In het bad, lieve help, met een verfkwast. Mens, mens, op de overloop. Het is toch niet waar? In ieder geval kunt u op mijn sympathie rekenen. Wat schitterend is het niet. Vindt u zelf ook niet? Weet u wat ik in uw plaats doen zou? Is rustig met die twee een babbeltje maken. Want dat is deze week nou al de derde keer. Alles wat ik erover zeggen kan, is dat deze generatie de meest dwaze is die ik ooit heb meegemaakt. De tafel ziet er prachtig uit. Ja, vind je niet? Ja. Oh, dat zijn mijn lievelingsbloemen. Zeg, hoe laat zeiden ze ook weer dat ze zouden komen? Tegen half acht. Oh, hoe laat is het nu? Kwart over zeven. Nou, dan kunnen ze elk ogenblik hier zijn. Oh, dat is toch weer. Ja, met mevrouw Eschkort. Ik ben Hey, zijn jullie nog thuis? Ja, en zeg luister eens, we, ja. we zullen een beetje later komen voor het eten. Oh. Uh, Jean levert op het ogenblik een gevecht met een van de kinderen. Ik verpak dat ze zal verliezen. Ik zal proberen, even te de in de keuken in brand te steken. Hm, heb je problemen? Ook een park, maar uh, niet zo ernstig. de gewone gang van zaken hier. Zelfs luister we, uh, we zijn er nog half negen bij, jullie. Al moeten we ze allebei onder akkoord brengen. Goed hartelijk. Tot straks. Ja. Wat, wat, wat, wat zeg je nou? Ik kan het Ik zei tot straks. Oh ja, tot uh, straks. Dat is de druk. Ze zijn een beetje opgehouden. Opgehouden? Wat is er aan de hand? Oh, iets met de kinderen. Oh, die kinderen. Hoeveel hebben ze dan al? Drie. Ze zijn niet te regeren, als je het mij vraagt. De laatste keer dat ik bij hem was... zat er een boven het kastje van de badkamer... en de ander in de kolenkamer. Ja, ja dat is dat wat ik zeg. Ze zijn niet te regeren. Een fraai staaltje van slechte leiding geven. Ze dat laten zich ze... door die kinderen op hun kop zitten. Ik snap niet dat er ouders zijn... die hun kinderen zo uit de band kunnen laten springen. Zo ontstaat nou jeugdcriminaliteit. Geen orde, geen regel. Ze kunnen zeggen wat ze willen. Nee, er gaat toch niks boven die goede, allerwetse manier van kinderen opvoeden. Oh, je had eens moeten horen hoe Jean tegen ze tekeer ging. Oh, maar dat is toch krankzinnig, Kate. Het enige wat ze doet is zichzelf te verlagen tot een intelligentiepeil van haar kinderen. Oh. Het was weer een aflevering van het hoorspel De Wilkinsens... ...Kinderen die hinderen. Hoofdrollen... Rodrick Wilkinson, Jan Borkus... ...Jean, zijn vrouw, Wiesje Bouwmeester... ...Roddy, Nina Bergsma... ...en Sheila Annemarie Dupont van Ees. Verder hoorde u de stemmen van... ...Dries Krijn, Tine Medema... ...Jo Fischer... ...Irene Poorter... ...Hans Simonis... ...Joke Hagelen... ...Giel de Cruijf, ...Trudy Libozan... Han Karsenbarg en Paula Major. Regie Johan Bodegraven.